die storing van het vorige uur hè, zou toch niks met uh, Max Verstappen te maken hebben? Ja, dat, dat, dat u zo goedend is <laughs> dat hij de stekker eruit getrokken heeft? Ja. Dat zou, zou me kunnen natuurlijk hè. Joris Shaggy en I Need Your Love, de stekkers zitten gewoon weer in hoor. Dus welkom bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag.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 But I learned how to live when she said, When she said, I'm ready to close my eyes, steady in po'tie. I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. Ben klaar om op reis te gaan, ik heb alles wel gedaan. Mijn hand en voel het stromen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 Naar het meer? Niet naar de zee? Nee, want hij heeft vroeger wel uh, aan de zee gewerkt trouwens, hè? deze Marco Bossato. Wist ja, je dat? In Zandvoort, hè? In Zandvoort, in het Palace Hotel. In de keuken. In de keuken. Was je kok? Ja. Chef-kok, of niet? Nee, so soeschef. Soeschef. <laughs> een nieuwe single met Simons uh, Simons in Breng me naar het water. Je hem niet alleen op radio, maar ook op internet. Een het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, Zodan, ik we ga weer even kijken naar de standen in de eredivisie. De tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Blijf daarvoor luisteren naar ZFM. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls. Just gotta know I can't have it I can't have it Any other way I swear she's dead Even de oren dichten, hè? Want, uh, het gaat er weer aankomen. Eerder de visie nieuws. de Stens iets niet met een bord op schoot vanavond uh, voor studio sport klaar <lacht> natuurlijk, hè? Jullie fans Joy en rip de riptides bij CF Wimbledon zondagmiddag. Nogmaals een hele goede zondagmiddag uh, toegewenst. En we gaan even kijken naar de wedstrijden die vandaag gespeeld worden en inmiddels gespeeld is. Want we hebben het over de wedstrijd FC Twente tegen AZ. Daar werd het vanmiddag uh, vanaf half 1 2 tegen 2, Albertjan. En om half 3 begon FC Groningen thuis tegen Vitesse. Tussenstand 0.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 Oké, okay, bij deze geregeld. dadelijk gaan we weer naar Coord Jawel, maar eerst deze van die Jam en de Town Coop J.M. Hody met Town Cold Mellers. Ja, we gaan weer live schakelen naar het circuitpark Zomvoort. Naar Cor Dreijer. Nogmaals, goedemiddag, Cor. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag, Hoe is het daar op het circuit? Zeker een drukte van je welster? Ja, het is hier echt een drukte van je welsten. We hebben in de, op het lange stuk bij de pits, daar is dan de, de finish...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 Ja, het is uh, een beetje een kermisterrein uh, geworden. Er staat hier een uh, reuzenrad waar je in kan. En er staat een staat hier uh, te spelen. En uh, er zijn allemaal tentjes. Ja, je kunt natuurlijk allemaal koop Fiets, ook. en broodjes, hè. <laughs> Oké, okay, en uh, uh, goed. Maar dus de, de, de, de, de wedstrijdrenners, die zijn allemaal al gefinished. We hebben nog geen, geen uh, officiële finishlijst gekregen van de beroepsrenners. Maar dat houden we wel even in de gaten voor je.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 Ja. Ik heb het goed gedaan, 1 uur 20 minuten. Ja, je hebt een beetje rood hoofd gekregen, ja, zie ik. Eigenlijk wel, denk Maar was het parcours was het, was het zwaar? Hartstikke zwaar. Nee, valt wel mee. Het strand was zwaarder. Volgend jaar weer? Uh, nee, dat niet. Dat niet? Nee. En je bent een. Uh, ben je een beetje een uh, fanatieke uh, ja, beroepsherinner? Of? Ik heb er gewoon getraind ook. Nee. Nee, echt niet. Wat heb ik ervoor getraind? Nou, ze heeft er niet voor getraind, maar ze doet het volgend jaar niet.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 Voor CFM-reactie, hoe was het parcours? Ja, lekker te doen. En je, je naam is even voor de radio, de luisteraars? Sandra Bartling. Sandra Bartling. Ik ken haar erg goed. Ik zie iedereen staan. Ik zag haar al voorbij komen in het centrum. Maar het parcours was uh, te doen of had je zoiets van volgend jaar doe ik het niet meer? Ja, echt volgend jaar weer. Zeker. Volgend jaar weer een keer. Dankjewel. Paul, de man van Sandra, hoe was het parcours? Ja, top. De strand was al redelijk zwaar, maar het is dus, uh, verder goed te doen. Ja, ik hoorde dat de trant inderdaad een beetje lastig was... Hè, want uh, ja, het is een heel muilzand circuit goed te doen. Het circuit was, uh, ging erg snel eigenlijk. Ja, snel dan verwacht. En volgend jaar weer? Ja, ik denk het wel, ja. Nou, je hoort het. Het wordt volgend jaar hartstikke druk. Jazeker, nou, de meesten die gaan gewoon uh, volgend jaar weer uh, meereden... en dat is uh, goed nieuws voor de organisatie. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Ja, Cor, nou, en dat denk, we, in dat... Ja, de financiën... Ja, wa wat wil jij ja zeggen? Nou, ik zie dat er nog eentje binnenkomt... Ja. en die heeft het heel zwaar... Die strompelt zo wat, hmm. Heel in de verte. Nou, dat zijn de laatste mensen die komen nu binnen. En die worden allemaal heel fanatiek toegejuicht. En het, is, uh, het is echt een heel leuk zeertje. hier. En uh, het is, in het centrum is het, in de Halterstraat is het uh, vrij druk. Maar waar het gisteren zo druk was op het uh, Museumplein, was één kale bende. nou. Eén kale bende, helemaal niks meer te doen.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 You feel you've had enough and you've wasted all your love Voering, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Door de Ray Charles en Hitter, Road Jack. Daarvoor trouwens, kijk en een eentje van alweer een paar maanden geleden. Dat was hier voor You. Het is één over half vier, tijd voor de evenementen. Valt mee dat stapeltje voor je. Valt mee, hè? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, want die vier die ik voor dit weekend had, die, of die vijf, die, die zijn nu nog in volle gang. Zeker u lopen op zijn eind. Dus de omloop van Zandvoort, de Runner's World, uh, Zandvoort circuitrun. De klassiek. Liefhebbers zitten in de kerk te genieten van klassieke muziek.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 Michael speelt en zingt ook zijn heerlijke pop, gospel, country... en sing-along songs. Gratis entree. Dus vanaf 5 uur op deze 27e maart... de paarsborrel met live muziek in het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummer 10. Dankjewel Albert-Jan. Een kortje vraag. Een kortje? Een heel kortje. Zelfs een record voor je. <laughs> ja. Wil je de evenementen op je gemak nalezen? Download dan onze CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. En kijk dan even onder evenementen. Dan kan je alle evenementen nog even op je gemakkie nalezen. Vier over half 4, Zandvoort, goedemiddag. What's baby? Yeah, I know you're been like that Call it like a host baby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 Nou, waarschijnlijk omdat er zoveel bezoekers in op die uh, site uh, terechtkomen. Dus uh, we wachten het even af. zodra we uh, meer nieuws weten over uh, de Sikwiren. Dan laten we het u uiteraard weten bij CfM op deze zondagmiddag.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 van de studio van CFM aan de Tolweg 10a, gewoon even een Amsterdams café. <lacht> ja. Met andere Hazes en bloed, zweet en tranen geldt natuurlijk voor de wedstrijd van vanmiddag. PSV tegen Ajax. Maar ook voor alle, alle runners van de, de Runners World Circuit Run. Cor, jawel, we gaan zo dadelijk weer met jou contact opnemen over inderdaad die Runners World Circuit Run. En even een sfeerverslag krijgen van hem. Maar eerst deze.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 Nou, ik, uh, ik heb een beetje van de sfeer mogen proeven. Ik stond langs het parcours en uh, de mensen die, uh, die zagen er uh, wel al relaxed uit. Sommigen deden een beetje aan snelwandelen, maar dat kwam een beetje omdat ze aan het einde van hun krachten waren. Maar ik vond het ook een heel geslaagd uh, evenement en uh, je zou bijna denken, de zon schijnt niet. Dat is maar goed ook. Een klein zonnetje had misschien soms aangenaam geweest, maar uh, heel veel zon zorgt ook voor heel veel aanloop Zandvoort. En dan heb je weer andere drukte, dus we uh, kijken terug op een goede dag. Ja, Cor. Ja. Ja, nou,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 Laat je lekker marcheren en dankjewel, Cor, voor je bijdrage. Ja, en mocht ik nog wat hebben, dan bel ik nog wel even. Ja, dat is goed. Oké, okay, dankjewel, Cor draaien. vanaf Circuit, Park, voort. Op naar het nieuws en weer even vier uur voor de derde uur van dit programma. Doen we met deze van Omi, hier is de cheerleader. In